Ja, Hans Franke, hier bij de cd-voorstelling van Ingrid Mank, dat is jouw vrouw, Proficiat, ja, je vrouw, heeft een debuutalbum klaar. Ja, eindelijk. Maar het is plezant geworden. Is, ze heeft lang aan getwijfeld om dat te doen, maar de nummertjes stapelen zich op. Ja, om die plaat mee te vullen is eigenlijk een beetje, niet het juiste woord, maar wel... Te zeggen van ja waarom bundelen we dat niet in één plaat en van uzelf want dat zijn allemaal zo'n persoonlijke nummers en vermits dat ze eigenlijk al tien jaar voor in functie van andere mensen schrijft was dit wel uniek en een beetje raar om zelf op de voorgrond te gaan staan. Maar ja, ze geniet ervan, ze wil dat graag. Uiteindelijk ja, is dat door een droom, dus waarom niet? Ja. Hoe lang is u nu al mee bezig? Voor, voor die platen maken dat ze eigenlijk over een tijdspanne van drie jaar denk. Maar dat is niet begonnen van komen van die plaatmaken. maken. Eerst waren een nummerke daar, twee nummerken daar, dan drie, vier liedjes, dan teksten uh, totdat ze eigenlijk zelf met demos bij mij aankwamen van ja wat vinden daarvan en wat vinden daarvan en dat is gewoon langzaamaan gegroeid totdat er ineens een, ergens een, in ons schema een, een maand tijd vrij kwam en wij begonnen op te nemen en, en mensen dat dat begonnen te horen, en ja, die vonden dat ook allemaal tof, waarom doen we dat niet meer verder en wij oké okay, ja, stilaan is dat gegroeid en wij hebben ook geen haast weet, die plaat is er nu, maar dat hoeft niet direct instant succes te zijn. We hebben al genoeg ervaring in die business om te weten dat je er hard voor moet knokken. Mm -hmm. En dat dat niet zomaar vanzelf gaat. En we hoeven niet direct de hits te hebben zoals dat we gewend zijn bij een Clouseau die dat, dat wel altijd heeft. Of, andere, of Natalia's of, of mm -hmm. andere groepen. Ja, We genieten er gewoon van en dat komt zoals dat komt. Dus, ja. uh... Wat mij wel opvalt is dat jullie eigenlijk een, een genre kiezen. 70s pop voor een stuk. Het rare is dat we dat niet voor gekozen hebben. Dat is ja, zo zichzelf, zo, die nummers komen zo uit zichzelf dat je denkt, ja, welk genre is dat? Hebben we in het begin gedacht ook. En die is, dat is duidelijk dat die muziek zijn weg nog moet vinden naar bepaalde radio's. Want ze weten er op de, in het begin, dat eerste nummer hebben ze heel veel gedraaid. Maar sommige radio's hebben daar een beetje moeite mee. En het probleem is dat die business dat ook zo makkelijk allemaal in vakjes uh, Verdeeld, Radio 1, moet je de morgen lezen en de standaard lezen en, en voor het uh, voor, nou, laatste nieuws moet je daar en je moet op die radio zus. En bij deze plaat is dat heel anders. Ja, de, welk vakken is dat? Dat is geen vakken. Dat is gewoon zo eigen dat dat, dat eigenlijk meer tijd nodig heeft dan instant in een vakken en na nou een maand is dat, is dat afgelopen. Uh, als ik dat zo bescheiden mag zeggen. Maar ik vind dat alleen maar goed. De bedoeling is natuurlijk met haar te toeren de volgende weken en maanden. Past dat in jouw schema eigenlijk? Want je hebt het al zo gigantisch druk met Clouseau onder andere. Iedereen denkt altijd dat wij het altijd mega druk hebben, maar het is overal een beetje crisis, je, En de organisatoren die kunnen nu ook uit een, een hele grote waaier kiezen. Ja, we moeten, we moeten gewoon zien. Ik zal hopen dat wij wat kunnen spelen met haar, maar zo evident is dat deze dag van vandaag al. Maar het is allemaal een beetje knokken om, om ergens te kunnen staan. En, uh, ja, je gaat met een band op het podium, dat, dat kost een beetje geld natuurlijk. Dus ja, we zullen het wel zien. Maar dus, ik denk dat er in de zomer wel een heel deel optredens zullen ik volgen. en uh, Ik kan alleen maar toejuichen, want ze kan alleen maar haar muziek bevestigen en de mensen overtuigen om daar, uh, daar gevolg aan te geven. Heeft u zelf jouw vragen gesteld, van hoe zou ik dit doen, hoe zou ik dat doen, tips gevraagd, uh, suggesties? Ja, tuurlijk, uh, ja, gewoon samen, geleefd samen, er zijn twijfels, heel veel twijfels om door te zitten En zou ik dat nu wel doen? En ik denk dat elke zanger of zangeres dat sowieso heeft. Maar gelukkig kunnen wij dat delen en kunnen wij dat ergens plaatsen en uh, kunnen wij heel veel delen. Ook als ik met iets thuis kom van een ander job of zo, dan ja, we zitten we in hetzelfde vak. We, we zijn heel veel gewend van elkaar, dus ja. dat is alleen maar plezant. Oké, okay, alleszins heel veel succes met Ingrid Mank en jouw vrouw. Uh, en hopelijk dat jullie veel mogen horen. Dank u wel.